Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Havenbedrijven in Rotterdam gaan hun medewerkers extra controleren vanwege alle drugsproblemen. Een baantje in de haven kan namelijk interessant zijn voor drugsmokkelaars. De sollicitanten moeten een uitgebreide verklaring geven over hun gedrag. En inlichtingendienst AIVD helpt mee met die screening en duikt in het verleden van mensen. Op deze manier hopen de bedrijven dat het een stuk veiliger wordt in de haven. En miljoenen mensen in India zitten zonder internet en dat komt allemaal door één man. Hij wil een onafhankelijke staat voor een gelovige groep oprichten in het land en daarom ziet India hem als een bedreiging. Duizenden agenten zijn nu naar hem op zoek, vertelt onze correspondent. Nu ligt het internet tot, tot in elk geval morgen plat. Um, ja, en dat is dan zodat zijn volgers moeilijker kunnen mobiliseren. Hij zelf ook niet meer opruimende preken meer kan verspreiden. En het hopelijk makkelijker wordt voor de politie uh, om hem op te pakken. De politie heeft inmiddels al dik honderd volgelingen van de man opgepakt en wapens in beslag genomen. Abel Tesvee kan zijn cv updaten. En misschien gaat er nu niet meteen een belletje bij je rinkelen... maar vast wel als je dit nummer van hem hoort. Ja, volgens Guinness World Records mag The Weeknd zich de populairste artiest ter wereld noemen. 111 miljoen mensen streamen maandelijks zijn nummers... en daarmee staat hij bovenaan de lijstjes op Spotify... Op nummer 2 staat Miley Cyrus. Zij heeft dik 80 miljoen streams. En het weer nog vanochtend in het westen regen. In het oosten blijft het droog en is er wat zon. Vanmiddag dan trekken de buien ook over de rest van het land. En het wordt vandaag een graad of 12. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik even groen van de ANWB. Een paar korte files nog in Noord-Holland, die niet al te veel vertraging veroorzaken. Meestal op het hout, nog wel op de A9 Alkmaar richting Amstelveen, tussen Heemskerk en knopen Rotterpolderplein. Hier staat een file van 8 kilometer en de vertraging is een klein half uur. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV, radio en internet. Met nu. ZFM in de ochtend. you hey. I'm going to show it, uh. Keep going, keep going Find a silence in the north <laughs> Had the <to> struggle <laughs> when I was broke So low, so low Ride a music just to cope <laughs> No hope, no hope yeah, See, it's my favorite one, cause it's so delicate and beautiful. I pull out the trombone, it feels more suitable. Wanna make you smile? It's been a little while since I've seen the bite of your teeth, been a hard year. Lucky the guitar is here.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 Voor die vlam, want die brandt weer als nooit tevoren En zonder zonnejaar was er geen muziek, dus het geeft nu niet En natuurlijk ben je bang voor de reunie Bedankt voor die vlam, want die brandt weer als nooit tevoren En zonder ja was er geen muziek, dus het geeft nu niet En natuurlijk ben je bang voor de reunie I can't get out of bed today, I'll get you off my mind I just can't seem to find a way to leave the love Yeah, yeah, you know what I mean, you can me hanging. Just go ahead.